Door Negens met het NOS-journaal. Ook Nederland is door president Trump uitgenodigd om toe te treden tot zijn Vredesraad voor Gaza. Of ons land ook het daadwerkelijk meedoet is nog niet besloten, zegt een woordvoerder van premier Schoof. Er zijn nog veel vragen over wat het aanbod inhoudt. Steeds meer landen zeggen dat ze door de Amerikaanse president zijn uitgenodigd voor de raad die hij zelf wil voorzitten. Ook Rusland en Belarus kregen een uitnodiging. De Vredesraad is onderdeel van de tweede fase van Trumps plan voor Gaza. Het dodental na het treinongeluk in Spanje staat inmiddels op 40. Er zijn meer dan 170 gewonden. De plek waar twee hoge snelheidstreinen op elkaar botsten in Spanje... zijn hulpdiensten druk bezig met het zoeken naar lichamen... zegt correspondent Miral de Bruyne. Ze hebben hier zwaar materieel naartoe gebracht... om die twee wagons die vier meter naar beneden zijn gevallen... te kunnen verplaatsen. Want ja, ze zijn toch bang dat er in een van die twee wagons... toch nog wel lichamen uh, zouden kunnen zitten. Maar of ze daar ook ja, mensen nog hebben gevonden... dat blijft onduidelijk. De hoge snelheidstrein ontspoorde op een rechtstuk spoor. De oorzaak wordt nog onderzocht... Mogelijk was een van de verbindingstukken tussen de rails gebroken. De Franse premier Le Cornu gaat een omstreden wet gebruiken om de begroting voor dit jaar erdoor te drukken. Met die wet kan hij dat doen zonder tussenkomst van het parlement. De begroting leidt al maanden tot onrust in Frankrijk. De vorige premier, Bayrou, stapte in september op toen hij in het parlement te weinig steun kreeg voor zijn plannen. De Italiaanse modeontwerper Valentino Garavani is overleden. Onder de naam Valentino ontwierp hij sinds 1959 vooral voor vrouwen. Hij kleden veel beroemdheden onder wie Jacqueline Kennedy, Elizabeth Taylor, Jennifer Lopez en ook koningin Maxima. Valentino Garavani was 93 jaar.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 Ja, goedenavond mede metalheads en welkom bij Play It Loud op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Marcel van Kuikje en we zijn er weer tot 11 uur met twee uur lang harde gitaren, brute vocalen en vooral veel passie voor metal. En vorige maand had ik nog een supergezellig interview met de heren van heavy metal band Black Knight. Maar ook vanavond heb ik weer speciale gasten bij Play It Loud Live. Het programma dat volledig is gewijd aan de band achter onze favoriete muziek. Inmiddels biografische interviews praat ik met muzikanten over hun band, hun carrière, een nieuw album of EP-release duik ik dieper in de betekenis en achtergrond van hun muziek en draai ik uiteraard ook indien mogelijk hun hele oeuvre of een grote selectie ervan. En vanavond heb ik een speciale band uit eigen land in de studio. Ze komen uit Leiden, spelen met old death metal en hebben inmiddels meerdere releases op hun naam staan. We gaan het hebben over hun beginperiode, hun EP, hun albums en natuurlijk gaan we heel veel muziek van ze draaien. En je hoorde net al een nummer dat voor de band belangrijk is als invloed Crashland van Arcturus. En nu is het tijd om de band zelf erbij te halen. Epistolen is hier in de studio. Heren, van harte en welkom en onwijs leuk dat jullie er vanavond zijn. Goedenavond, leuk Goedenavond. dat jullie er Belgen zijn. Ja, zeker altijd welkom. Ja. Zoals altijd uh, beginnen we natuurlijk traditioneel met een korte voorstelronde. Zouden jullie voor de luisteraars even één voor één willen voorstellen wie je bent, wat je doet binnen de band en hoe lang je onderdeel bent van Epistolum. Nou, zal ik maar uh, het spits afbuiten dan? Ja, helemaal goed. Ja, joh, gezelligheid. Gezellig. Eh... Uh... Mijn naam is Thijs Rontelstap. Ik ben uh, de vocalist en kitarist. Uh, uh, ja. Nou ja, je kan het natuurlijk ook omslachtiger omschrijven... als zijnde ja. keyboardist. Maar ja, ja. Hè, aangezien ik toch wel een beetje... wel headbang het ben op een podium, kitarist. Uh, Gitarist. ja. En uh, ik was er al uh, sinds het uh, begin... dan uh, was ik erbij. Maar ja. Ja, het is uh, natuurlijk al soloproject project ontstaan. Dus, ja. uh, Daar gaan we het zo uh, ook uitgebreid over hebben. Dat. Uh, wat doe je in het dagelijks leven ook? Uh, op dit moment verschillende dingetjes. Ja. Ik, uh, ik ik werk uh, uh, inmiddels alweer op uh, bijna drie verschillende muziekscholen. Uh, ja, ja. Twee sowieso. Uh, vandaag toevallig ook weer sollicitatiegesprek gehad met, okay. uh, met het een en ander. dat en, uh, was ook weer allemaal helemaal goed. En voor de rest uh, uh, ben ik uh, ook nog uh, werkzaam als huishoudelijke, huishoudelijke hulp bij uh, oh. Ouderen Thuis. Oh, kijk. Helemaal mooi werk. Ja, zeker ja, weten. Zeker. Ja, het toiletjes gaan maken, man? een beetje op de koffie komen. Eh, ja, precies. Goed. Gezellig. Nou, doe je goed, man. En dan uh, door naar jou. Hallo, ik ben uh, Jeremy. Ik uh, ben slaggitarist bij, uh, bij Epistolem. Mm -hmm. Ik ben erbij gekomen in, moet ik het goed zeggen, 2023. Hè? Uh, ja, ja, 2023. ja in 2023. All right. Ik uh, ben, uh, ben net afgestudeerd aan, uh, aan de Metal Factory. Yes. En uh, ja, ik ben vooral uh, uitvoerend uh, muzikant bij, uh, bij Epistolem. All right. Yes. Maar goed, en wat doe jij in het dagelijks leven naast um, Epistolem, Natuurlijk. Ja, ik. Uh, ik, ben, uh, ik, ik geef uh, privé gitaarlessen. Oké. Okay. En uh, verder ben ik op dit moment heel hard aan het solliciteren. Ook uh, en, nog uh, werkzoekende. Ja. ja, werkzoekende inderdaad. Ik heb okay. uh, er net een, uh, een baantje op zitten, zeg maar. En nu op zoek naar iets nieuws. Allemaal goed. Het nieuwe jaar uh, goed beginnen met een nieuwe baan. Precies. Pisse start. <laughs> ja. Dankjewel voor deze introductie. Uh, voor de luisteraars thuis die jullie uh, nog natuurlijk niet kennen. Uh, hoe zouden jullie de muziek van Epistolum zelf omschrijven? Oeh, eh... Uh... Eclectisch, bombastisch, avant-garde, uh, tergend. Tergend. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een paar, uh, paar kerntermen die ik toch wel als randvoorwaarde aan het schrijven van onze muziek uh, heb vastgekoppeld. Okay. Dus uh, ja, dat zou het dan voor mij zijn. Het is groot, het is melodisch, het is hard en uh, ook wel een beetje progressief. Oké. Okay. Er zitten echt wel een hoop wendingen in die je op de op de eerste. Luistersessie uh, niet echt iets aankomen. Nee, dus, uh, je moet het echt uh, ontdekken, zeg maar, goede, ja. muziek, zeg maar. Ja, met zeker. elke luisterbaar beurt uh, ontdek je meer, zeg. Maar. Ja, dat, maar uh, dat zeker. Uh, jullie kozen net uh, Crashland hè, van Arcturus. Als ik het goed uitspreek. Als uh, invloedsnummer, uh, wat maakt juist dat nummer zo belangrijk voor jullie? Nou, Arcturus is uh, sowieso al voor mij uh, echt uh, uh, een van mijn favoriete bands aller tijden. Ja? Sowieso ergens in mijn top 5, uh, samen met okay. uh, nog wat andere bandjes die. Uh, die een beetje zo'n avant-garde sound hebben. Mm -hmm. En uh, wat, wat Arcturus uh, voor mij in elk geval zo'n enorm sterke invloed maakt. is dat ze uh, met elk album. Uh, hebben ze gewoon compleet scheid gehad aan conventies. Ja. En zijn ze gewoon muzikaal. Uh, uh, gewoon altijd ook, ook, ook weer ergens op zoek naar een aparte dimensie om. Uh, ook weer de luisteraar te verrassen heb ik zelf ja. uh, mogen ervaren. Ik heb uh, zelf uh, uh, vaker dan niet hun hele discografie zitten, zitten doorpluizen. Ja. Mag ook wel als het in je top 5 zit natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, ja, uh, gewoon elke plaat is anders. En uh, elke plaat heeft ook weer nieuwe wendingen. Bijvoorbeeld uh, Crashland was het eerste nummer van Arcturus... wat ik uh, zelf in 2015 toen het album uitkwam... Ja. Uh, toen, toen hoorde Audiosport ik er opeens uh, ja. uh, daar ook weer gewoon solo viool doorheen En je hoorde het net ook al, die lijpen syncopaties. Ik moest mezelf echt inhouden. Helemaal daarin mee te gaan. Ja, maar nee, het uh, het, het sleep je mee, zeg maar. Zeker misschien. weten. Ja. Dat is een goede Katarsse achterus. Ja. ja, zeker. Zeker, hey, weten? zeker een goede band. Uh, uh, welke andere of uh, Genres hebben Epistolum nog meer gevormd? Oh ja, joh. Mijn god, je hebt een handjevol uh, melodieuze death metal bands, evenals death metal bands. Um, en uh, ook echt een hele zooi uh, jaren zeventig progressieve rockartiesten. Okay. Uh, yes, Genesis, uh, met name Rush okay. is uh, voor mij echt een uh, enorm belangrijke invloed geweest. Okay. Uh, en uh, eens even kijken, daarnaast ook gewoon van alles en nog wat... Ik, uh, de, de, de, voor, voor mijn inspiratie kijk ik het liefst eigenlijk ook gewoon... in zoveel mogelijk verschillende uithoeken. Mm -hmm. uh, een van de bands waar ik nu uh, door uh, de documentaire anthology... Uh, ook weer compleet verslaafd aan ben geraakt, is De Beatles. The Beatles ja. Zowel pre- als post-LSD, zeg maar. Ja, dus ja, ja. Uh, nee, dat... Uh, dat dus, uh, er is overal wel wat uit te halen. Ja, uh, en uh, des te vagere elementen... ik ergens kan vinden... en ook weer compleet uit context kan trekken... en dat ook weer kan toepassen, des te beter. Des te beter, right. ja. er uh, Zijn er ook uh, nog invloeden... buiten muziek? Uh, bijvoorbeeld uh, literatuur, films, kunst, dat soort dingen. Oeh, ja. De uh, Alien franchise... spreekt me ja? wat dat betreft ook wel enorm aan. Uh, voor Kantica Psychotica zou je natuurlijk ook wel nog... de, de Stephen King's It-serie uh, uh, uh, erbij kunnen hebben. Omdat okay. daar natuurlijk ook wel echt een hele hoop... Absurde kwaliteiten in zitten. Ja. En, uh, uh, maar ik denk dat de voornaamste invloed, zeker ook om een kant psychotica, ook een soort van die spirituele wending te geven, als dat mm -hmm. het heeft. Ja. Um, heel veel Oosterse filosofie, Taoïsme, um, Confucianisme, uh, Zen-boeddhisme, okay. uh, Hindoeïsme, Oude Veda-religies, uh, de hele Reutemeteut. Ja. Um, okay. dus, uh, ik, ik vond dat ook wel een enorm sterke invloed hebben om, om ook als zijnde. Uh, te, als een soort van andere kant van de munt... tegenover het hele deel psychotica te zetten. Ja, precies. Um, ook omdat dat uh, he, ook raakvlak heeft... Op, met bepaalde meditatieve uh, uh, gewaarwordingen. Okay. Zeg maar. Dus uh, nee, uh, ze, Dat zijn een beetje... dat wel een beetje de, de belangrijkste invloeden. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ja, laten we dan even teruggaan naar het begin. Hè? Want uh, volgens wat ik heb gelezen en wat je net al zei... is Episalum natuurlijk begonnen als een solo-project voor jou. Uh, ja. Waarom ben je Episalum oorspronkelijk als solo-project uh, gestart? En uh, niet als, als band. Het zat al jarenlang bij mij in, in de klauwen te jeuken... Ja. Uh, om, om eens een keer een band op te richten... waarin ik uh, daadwerkelijk ook uh, toetsen zou doen. Mm -hmm. uh, nou ja, zang had ik van tevoren nog niet helemaal bepaald. Het, het is dus een beetje eigenlijk een combinatie tussen... Uh, ja, een, een, een plezierig ongelukje, mm -hmm. evenals een um, soort van de droom... die onder de bewust slijmerde om daadwerkelijk ook een band... met toetsen erin te starten... Ja. Um, die, die, die het hele beestje heeft doen opwekken, zeg maar. Ja. Um, uh, ik, ik, ik, uh, ik woonde toen nog bij mijn moeder thuis. Mm -hmm. En uh, ik had uh, mijn laptopje en mijn hele studio had ik op mijn slaapkamer staan. Uh, en ik kon daar uh, alle herrie en de gloria bouwen die ik wilde. Yeah. Uh, en toen heb ik op een gegeven moment uh, voor, voor mijn SoundCloud-portfolio uh, het idee gehad om. Uh, ja, man, ik ga een Power Metal-nummer schrijven. <laughs> en uh, nou, toen dacht ik van: ja, dat is cool, vet riffje, klinkt catchy, weet je wel. Mm -hmm. En. Uh, ja, weet je wat? Dan gaan we lekker van die, van die hoge... Bruce Dickinson... Uh, uh, uh, uh, weet ik veel... Uh, uh, axel Rose-achtige screams... overheen doen. Ja. En dan gaan mensen dat... op SoundCloud luisteren. Nou... Ik had de eerste vocal take opgenomen. Ja. En uh, toen kwam ik erachter... dat het juist geen Bruce Dickens was. <laughs> nee, <laughs> en, uh, nee toen, uh, toen, uh, toen dacht ik van... weet je wat, ik gooi er gewoon een black metal scream overheen... en ik kijk wel hoe ver het is Ja, het is transcript. Ja, dat woord, is... Uh, ja. Die is voor, me, voor, voor de jongens in Leiden... Uh, waar ik die uitspraak van ken. Okay. Uh, Roy en Dennis, uh, yeah. jullie weten wie je zijn. Yeah. Maar goed, uh, los daarvan... Mm -hmm. um, uh, op een gegeven moment had ik ook uh, uh, uh, uh, uh, uh, op inspiratie van een nummer van Jermir Quise's uh, Automaton, mm -hmm. waar, waar een hele sterke vocoderpartij in zit, heb ik uiteindelijk ook besloten om daar dus een vocoderpartij bij te betrekken. Super, Zodat je zeg maar toch een beetje die clean zang elementen in de muziek blijft behouden. Yeah. Ja, en dat werkte voor mij dusdanig goed, uh, dat ik gewoon dacht: van weet je wat. Ik ga gewoon een solo-EP opnemen. Ja. En ik ga gewoon kijken waar, waar dat naartoe leidt. Ja. Uh, destijds was ik nog gitarist in de, in de grindcore band Disuse. Uh, ja. die we voor de, waar we het ook even over hebben gehad uh, ja. voor de uitzending. Mm -hmm. En uh, nou ja, uh, kijk, weet je... Uh, uh, uh, Laaggestemde gitaar en blastbeat is natuurlijk altijd vet, weet ja. je wel. Ik, ik ben er nog steeds van uh, helemaal van die wereld weg. Ja. Uh, evenals de muziek. Maar uh, voor mij was het toch echt ook wel... Uh, uh, pre om dat EP opgenomen te krijgen. En heb ik toen uh, destijds ook met een uh, vriend helemaal afgewerkt, gemixt, gemasterd en dergelijke. Maar ja. uh, dat, uh, dat is uiteindelijk toen een beetje gaan slijmeren. Ja. Uh, en dan uh, ja, het volgende hoofdstuk is al een aantal jaartjes verder. Ja. Daar we uh, ook uh, uitgebreid over hebben, het volgende hoofdstuk, het uh, ja. uh, andere album, daar komen we straks op uh, terug. Ja. Uh, wat gaf het werk als een solo project jouw ja, creatief? Gezien, uh, dat je minder in een bandsetting uh, had. Uh, nou uh, de volledige uh, compromisloze vrijheid om gewoon wat op, uh, op op op op audio te zetten mm -hmm. en om gewoon echt uh, voor mezelf uh, een, een release aan een release te werken ja. die uh, die voor mij ook ook weer compleet out of the box was zeg maar ja Um, weet je dat ten opzichte van uh, de Brutal Death Metal en de grindcore, waar ik toen al een aantal jaren ervaringen heb gehad, mm -hmm. uh, was het voor mij even een zo van oké, okay, nice. Ik kan ook nog even met toetsen een beetje aan uh, aankakken in een metal context. Ja, dan? En uh, ja, dat was voor mij een uh, moment. Uh, uh, niet natuurlijk om Dissues uh, om, um, uh, af te vallen. Ik heb uh, met enorm veel plezier daar in die band gespeeld. Ja. Maar uh, uiteindelijk. Met, uh, met, met Epistolum was, was voor mij toch even dat, dat, dat stapje verder om, om, om eigenlijk iets meer de stratosfeer in te zuizen. Ja. <laughs> ook meer je eigen dingetje te kunnen doen, denk ik. Absoluut, ja, ja, ja, zeker zo. weten. Zeker weten. En, uh, welke uitdagingen kwam je tegen als uh, solo-project, uh, man project Oeh, zeg maar? ja, uh, een van de dingen waar uh, ik uh, echt ook wel uh, in het begin uh, even aan moest wennen. Mm -hmm was uh, uh, uh, Strak gitaren opnemen. Ja. Want ja, ik had uh, altijd zoiets uh, zo van... joh, weet je wat, ik, alles, alles wat ik uh, tot nu toe heb opgenomen... in studiocontext, dat is gewoon grauw en, en onstrak opgenomen. Want dat ja. hoort ook bij het genre Grindcore, ja. weet je wel? precies. En uh, nu was het zo van, oh ja, ik mag nu uh, die gitaren zoveel mogelijk op de grid gaan opnemen. Mm -hmm. uh, anders wordt uh, uh, um, onze, onze, onze studioman, uh, of, nou ja, de, die maat van mij waar ik mee samenwerkte, dan, uh, dan wordt hij er op een gegeven moment ook erg simpel van. Ja. Weet je wel, elk nootje een millimeter naar links of rechts moeten schuiven is natuurlijk ook een pokkenwerk. <laughs> uh, en Heeft, uh, um, ook geduld. Ja. ja, zeker weten. <laughs> en basgitaar opnemen, dat mocht ik ook gaan doen. Ja. Uh, ja, wat je ik... moest alles doen. Uh, ja, ja. ja, kijk, tegenwoordig speel ik, uh, speel ik wel ietsjes beter bas, al zeg ik het zelf. Ja. Maar uh, toen de tijd was ik wat. Uh, ja, ja, nog, nog, nog uh, iets van 22 jaar oud of zo. Ik zat nog steeds in die slaapkamer-modus. Ja. En dan opeens krijg je een basgitaar in je klauwen gedrukt. En ja. dan wordt er tegen je gezegd van... Hé hey man, ga dit maar gewoon even opnemen. We, we gaan het alles maar zo, zo strak mogelijk opnemen. Gewoon stukje voor stukje. En het ja. uh, de, de, de uit aan elkaar. Dus daar zijn we wel uh, even flink uh, mee bezig geweest. Maar ja. uh, desalniettemin is het altijd aan het einde van de dag wel moeite waard. Ja, dat dus, uh, met het slotten ja. ja, en, en, en wat waren juist de voordelen van alles in eigen hand hebben? Oh, ja. Heb ja, nou, je ja, dat... nog geen last dat van mij? Nee. Ja. Echt, ja. Hey, hey, hey, weet je, privézaken blijven binnen de ja. regels. Ja, precies. Nou, nee. ja, knippen we eruit. Dat ja, is knap. Ik, ja, is knap. Ik, ik, ik voel me nu als zo'n zo, zo, zo, zo uh, abusive partner bijna. Echt, hey, joh, je mag je mag alles vertellen over onze, onze complete misbruik van elkaar. Ja. Alles dat is open, en transparant. Je ja, weet precies. toch? Precies. Brabantie is het beste smeermiddel voor creativiteit Zeker uh, wat er is. Dus uh, nee voor de rest helemaal oké. Okay. Ja. Nee, uh, ik, ik, ik, ik, eigenlijk was dat ook wel onderdeel van. Uh, hè, maar, maar ik moet niet te veel gaan schlijmen. Ik moet gewoon antwoord geven op de vraag. Eens uh, uh, uh, <laughs> uh, even kijken. Uh, nee, de, de creatieve vrijheid was er één van. Ja. En ook uh, de ontdekking dat uh, mijn harsvokals uh, uh, daardoor ook langzamerhand ook steeds meer Textuur begonnen te krijgen. En ik ook echt een wat meer gedefinieerde eigen sound kon ontwikkelen. Wat, ja. wat zang betreft. En ook gewoon überhaupt om zang te mogen opnemen. Voor een, voor een project waar je hè, zelf al een flink aantal maanden aan hebt gewerkt. Om ervoor te zorgen dat het allemaal gewoon in de kan en de kruiken zit. Mm -hmm. Ja, dat was voor mij gewoon een soort van therapie, weet je wel. Ja. Ik hoef niet te praten over mijn gevoelens. Laat mij maar gewoon iets krijzen of blaren of zo. Ja, dan, dan zit dat ook wel goed. Dan weet je wel. lucht het ook op. Ja, ja zeker. Wel. zeker ja. Zou je ooit opnieuw uh, nog een puur solo project willen doen? Of, uh... Oh, ja, zeker ja. wel. Ja, ja, ja. Um, als ik op een gegeven moment wat meer de tijd heb, en uh, echt ook fulltime uh, ja. mijn uh, geld kan gaan verdienen van muziek, zeg maar, ja. dan uh, ben ik over het algemeen toch uh, wat meer in de middag en de avonden bezig. Ja. En dan heb ik gewoon ochtends alle tijd om eventueel iets op te zetten wat ook weer echt uh, compleet... Uh, um, anders is, bij wijze van spreken. Ja. Of misschien zelfs wel juist meer van hetzelfde. Dat, dat is pure momentopname. Ja, precies. Maar uh, de pla die plannen zijn er zeker. De plannen zijn er zeker. All ja. Right. Ja. Okay. Ja. Nou, we hadden het net al even over het ontstaan van... Epistleum gaat natuurlijk en dat dit project oorspronkelijk... hebben. Ja, alleen uh, begon tijdens iets wat uh, erbij ook met hen opvalt. Hè. Je zei het al. Uh, wat Epistleum natuurlijk... echt een eigen identiteit geeft, is jouw gebruik... van de kitar. Je zei het al. Dat zie je niet... heel vaak binnen de melodie. Dead metal. En zeker niet zo prominent... Uh, dus laten we daar even op inzoomen. Wanneer begon je met spelen van de guitar? Uh, nou, uh, zodra ik uh, had besloten om eigenlijk uh, Epistle in een bandformatie te gaan doen. Right. Ik dacht eerst bij mezelf van ja, want ik had uh, destijds een Korg M50. Uh, mm -hmm. Waar ik uh, eigenlijk wel het overgrote merendeel van mijn keys op uh, heb opgenomen. Yeah. Veel sounds op uh, de EP, dat zijn ook uh, Korg M50 geluiden. Ja. En uh, de rest stonden on niet en zo. En allemaal uh, dat soort lekkere lekkere v <laughs> <feestreetjes. Ja>. uh, <laughs> Maar goed, uh, uh, dat even terzijde. zijden. Mm -hmm. um, Nee, en, en ik dacht bij mezelf zo van... joh, als ik met dit ding op een statief... op een podium ga staan... zo helemaal recht vooraan in het publiek... is wel heel erg leuk. Ja. Een, een, een soort van een Elton John-achtige vibe of zo. Weet je wel. <laughs> ja, dat, is, dat is cool, dan mag er. Maar ja. ik wil toch een beetje beweging Bewegingen, gebruiken. Ja, precies. Weet je wel, want anders, uh, anders moet ik Zij tegen Jeroen... Afstaan, uh, ja. anders moet ik tegen Jeroen, onze leadgitarist, zeggen van... hey, uh, knakker, kom eens even hier naast mij staan... terwijl we die solos gaan spelen, <laughs> ja, weet <je> wel? <laughs> En nu, nu loopt dat allemaal gewoon veel organischer... En ook veel meer weet je, ruimte. En, en die kitar ja. geeft... Uh, wat dat betreft ook weer... Uh, een, een, een bepaalde... Uh, een bepaalde mate van... van uh, voelbare vrijheid ook. Ja. Niet alleen op het podium zelf natuurlijk... qua beweging. Hè? Mm -hmm. Maar hè, als je... sowieso al een beetje in die vrije... bewegingsextase zit. Uh -huh. Gewoon een lekker je nek naar de knoppen aan het helpen bent. In een hele met methode. Dan, dan, dan, ja, dit was... voor mij wel de oplossing. De zeg de maar. oplossing. All right. Ja. En, en wat trok je dan aan het instrument? Zeker binnen een extreme metal context. Gewoon de, de vrijheid. of de, de sound van het instrument? Of... Nou ja, uh, de sounds uh, van, van de Roland X-Edge... Uh, uh, het model wat ik gebruik... Die, die zijn sowieso over het algemeen wel behoorlijk top. Ja. En uh, weet je wel, dikke Synthesizer geluiden die uh, bijvoorbeeld ook een zwaardere VST's... zoals Omnisphere ook wel echt mm -hmm. uh, kunnen evenaren, weet je wel. Ja. En uh, ja, er zit gewoon een bepaalde poëzie achter. Gewoon niet kunnen zien wat je speelt op het podium. Mm -hmm. En voor de rest zich gewoon puur en alleen maar bezighouden met die zang. En het wordt echt... Uh, voor, voor, voor een toetsenist zijn, wordt het echt een soort van extensie van jezelf... in plaats van dat je voor je gevoel echt achter een soort van toetsenbak zit. Ja. Dus um, ja, het, het voelt als een heel erg intieme relatie. Okay. Laat ik het zomaar zeggen. Mooi verwoord, mooi verwoord. En, en wat voegt de kitar volgens jou toe aan de muziek van Epistolem? Is dat uh, melodisch, qua sfeer misschien? Of juist de dynamiek? Uh, voornamelijk melodisch. Uh, aangezien ik over het algemeen toch uh, uh, wel vaak de lead partijen speel. Mm -hmm. Kijk, uh, we hebben ook stukken waarbij ik voornamelijk core samples aan het spelen ben. Dus dan raakt dat iets meer op de achtergrond allemaal. Ja. Um, uh, maar dat, dat, ook dat is... is, is is een extra mogelijkheid voor mij om uh, op sommige stukken eventueel ook extra harmonische lagen toe te passen. Ja. Dus uh, ja, het, is, uh, het thema is uh, vrijheid, vrijheid, vrijheid, vrijheid. vrijheid. Weet yes. je wel? Ja. En uh, dat, uh, dat komt bijna met een kitar zeker wel te groene. Ja. Allright, dankjewel. In 2018 bracht je dus, zoals gezegd, gelijk EP uit als soloproject. Kun je me daarmee wat vertellen over de schrijfproces? Werkte je alles zelf uit of had je hulp van anderen destijds? Of deed je echt alles zelf? Uh, nou, ik heb, uh, ik heb eerst eigenlijk gewoon alle demo's voornamelijk zelf uitgewerkt. Mm -hmm. uh, een, een groot deel van de vocals ook. Mm -hmm. uh, maar eigenlijk hebben we voornamelijk van alles wat ik zelf heb opgenomen... eigenlijk gewoon de gitaarsporen en de drum midi's meegenomen. Want, nee, we waren destijds natuurlijk geen volledige band. Ja. En uh, ik had ook niet het budget als 22-jarige... Uh, uh, een soort van slobberige student... om uh, mm -hmm. ook een drummer in te huren. Ja. Dus, uh, nou ja... He, uh, electronic uh, drums is the way to go. Yeah, en um, okay. dat was voor mij... Uh, een, een goede tussenoplossing... voor het creëren van de vibe... die het, het solo-EP had... Ja. Um, uh, ja, weet je, het, het was ook wel uh, een, een interessante uitdaging. Omdat ik zelf nooit zo heel actief lyrics heb geschreven. Mm -hmm. Ik heb dat natuurlijk wel voor, voor andere kleine projectjes gedaan in het verleden en zo. Ja. Uh, dingetjes op SoundCloud en, uh, en de hele reuter met uit. Maar nu, dit was de eerste keer dat het echt voor mij in een, in een serieuze context kon en moest. Ja. Weet je wel. Uh, dus. Uh, om voor het eerst ook uh, uh, verhalen te moeten schrijven... Uh, ja. die die luisteraar op een uh, soort van allegorische manier... Uh, toch wel aantrokken, was voor mij ook uh, een, een hele kaltar, zoals in ja. uh, Uiteindelijk rolde het er uh, redelijk spontaan uit, de teksten in elk geval. Mm -hmm. De muziek al helemaal, want uh, hé, ik bedoel, ik had Nostradamus... Uh, die eerste track wat oorspronkelijk dus dat uh, power metal nummer had moeten zijn... Ja. Uh, dat, dat is er eigenlijk ook wel vrij spontaan uitgerold. Net als okay. de, de rest van, mijn, van de motieven. Dus grappig genoeg, ondanks uh, alle andere obstakels... was het uh, puur het, het schrijfproces yeah. eigenlijk wel gewoon enorm goed te doen. Omdat okay. alles gewoon spontaan gewoon gewoon allemaal, uh... zo verliep. Yeah. Ik, ik begon met elk nummer met één riffje. En dat, elk, dat elke ene riffje werd gewoon een nummer. Zonder daar al te veel bij na te denken. Ja. Dus uh, toen wist ik ook voor mezelf zo van... hé, hey, ik, ik kan dit uh, beestje blijven uitmelken. Oh, ja. zo, want ik uh, kan, kan hier wel een zaakje mee beginnen. En ontstonden sommige nummers ook vanuit een guitarpartij... of echt vanuit de riffs. Uh, nou, uh, toen ik het solo-EP had opgenomen, toen uh, had ik de kitar nog niet. Oh, je had het nog niet toen. Okay. Uh, maar, uh, weet je, het, het is dezelfde filosofie. Weet mm -hmm. je wel, je componeert het uiteindelijk toch wel gewoon op een klavierinstrument. Ja. Uh, dus voor mij uh, waren dingen uh, zoals bijvoorbeeld uh, het schrijven van uh, de, de, de bridge riff van uh, The King Raven Eye een, een erg... Uh, Meditatieve sessie, zeg maar. Ik kwam op met dat motiefje en ik kan me herinneren dat ik toen met mijn koptelefoon op een goede drie kwartier ook achter de toetsen heb gezeten, alleen maar puur bezetend door, door dit riffje of zo. Weet je wel? En ja. dat is, um, ja, dat is uiteindelijk uh, toen, uh, toen gewoon ook uh, als, als zodanig opgenomen, zeg maar. Dus nee, nee, nee. Uh, ja, en, uh, dus even kijken voor de rest. Ja, qua schrijfproces het, uh, het verliep allemaal eigenlijk wel gewoon uh, zoals dat voor de rest ging met, uh, met goed gelag. Ja. Ik heb uiteindelijk um, contact opgenomen met een uh, oude collega van mij van de kroeg. Mm -hmm. Rockafé Lazarus in Leiden, waar oh, ja. ik uh, ja. ook uh, heb gewerkt. Okay. Uh, Melle Brouwer, uh, tegenwoordig Mel Brouwer, want uh, uh, uh, zij is in transitie uh, gegaan. Oké. Okay. En uh, nog steeds, nog steeds uh, goede vrienden op een blauwe maandag uh, spreken nog wel eens uh, af met elkaar. Mm -hmm. Maar uh, die heeft uh, destijds voor mij uh, uh, de rest van de productie overgenomen. Dus ik okay. heb uh, zang bij, uh, bij nou ja, toen nog hem uh, opgenomen. Yeah. Evenals de baspartijen uh, uh, en het dergelijke. En uh, toen zijn we gewoon met z'n tweeën verder gaan uh, mixen en masteren. Ja. Totdat we op een gegeven moment uh, ja, het, het, het beestje eigenlijk toch ook wel uh, flink uh, paraat hadden. Staan. En, en de, de teksten die je schreef voor de EP, waar, gaan die, waar gingen die over of gaan die over in de, in de kern? Uh, eens even kijken, nou, um, net zoals bij veel uh, epistlemteksten over het algemeen het geval is, dus, uh, wordt er veel gebruik gemaakt van allegorie. Mm -hmm. En wat ik dan vet vind, is om uh, vaak uh, figuren uit de mythologie of uit filosofische uh, oudheden te trekken. Ja. Om vervolgens uh, uh, een, een, een, een, een, een songtekst neer te schrijven wat, wat, wat, wat uh, doelt, zeg maar, op, op een uh, dieper bewustzijn uh, van, van de mens, eigenlijk. All right. En um, nou, uh, in dit geval is de EP eigenlijk gewoon een soort van verzameling geweest... van allerlei verschillende verhalen. Nee, ja. uh, The King Raven Eye is bijvoorbeeld een nummer over hoe uh, he, machtlust... Uh, op een gegeven moment uiteindelijk ook uh, leidt tot een bepaalde staat uh, van... Uh, nou ja, een soort van wagenvuurstaat uh, uh, van zijn uh, in het leven, zeg maar. Okay. Uh, dus weet je wel, als je als je te veel bezighoudt... met alles te willen laten verlopen zoals je het zou willen... Hè, mm -hmm. dan ben je aan het einde van de dag natuurlijk uh, vet moe en ja. vet neurotisch. Ja. En uh, weet je wel, daar, daar heb je jezelf alleen maar mee, zeg maar. dus ja. dat, ik, ik vond het wel vet om in, in de context van een soort van fictieve koning... die ik zelf had bedacht, eigenlijk uh, neer te zetten van hoe um, die soort van machtsobesitas juist kan leiden tot het jezelf opvreten, als het ware. Right. En uh, dat zijn ook thema's waar we eventueel ook, uh, waar we ook later uh, op, op andere albums ook in een wat meer viscerale manier op in zijn gegaan. Een yeah. ander voorbeeld uh, uh, uh, van teksten die, uh, die mij van het EP in ieder wel zelf nog uh, aanspreken is mm -hmm. Herald to Forlorn Skies. Okay. Um, dat is echt een een, een, een, ja, een, een, een klassieke tragedie in, in het opzicht dus uh, weet je wel niet heel veel meer gecompliceerd in de essentie dan uh, bijvoorbeeld uh, don giovanni de opera van mozart mm -hmm, mm -hmm. Uh, waarbij er ook echt uh, van allerlei shit fout gaat ja. en, um, en en en dat was uh, zeker met dat uh, eindmotief uh, was dat ook uh, voor mij ook wel een, een een krachtig eind van het ep ja. Dus uh, nee, uh, zo, zo uh, heb ik eigenlijk een beetje die, die hele lyrische opzet gezet. van wat uh, uiteindelijk ook soort van het grondbeginsel zou zijn. van onze lyrische thema's op latere yeah. albums. Oké. Okay. En uh, van deze EP koos je voor het nummer uh, eerste single: Codex of Nihil of Nihil. Ja. Wat, wat betekent die titel voor jou? En hoe spiegelt hij uh, jouw denkwereld of visie in die begintijd? Uh, codex of <coughs> Nihil is um, eigenlijk gewoon een, een referentie... naar uh, uh, uh, nihilisme als zijnde filosofie. Mm -hmm. uh, dus, dus de codex van het niets... En uh, daarbij uh, de vernietiging van alle godenfiguren die uh, je eventueel uh, nog zou kunnen bedenken. Ja. Kijk, weet je, ik, uh, ik heb niks tegen uh, uh, uh, weet je wel, religie in uh -huh. essentie van uh, de gedachtegoed. Uh -huh. Maar ik vind het wel heel vet om uh, toch tegen die pilaar aan te blijven trappen. Omdat een hele hoop georganiseerde religie ook wel iets meer down to earth mag komen. Uh -huh. En een van de dingen die je in het leven... sowieso hebt, is niks. Kijk, ik ben zelf geen nihilist zelf. Uh -huh. uh, ik zou mezelf eerder... identificeren als misschien een existentialist. Of uh, misschien... een andere fancy term wat je er tegenaan zou kunnen knallen. Ik uh, <laughs> hou me ook er verder niet... al te veel meer bij bezig uh, dan... Uh, zeg maar, hè, het uh, erover vertellen. Maar uh, ik, ik vind sowieso... het niets ook een uiterst interessant... concept om af en toe ook... je brein over te breken. Want... Uh -huh. Uh, niks is, um, ligt ook voor uh, een heel groot deel, of uh, voor het overgrote merendeel, ook buiten hetgene wat wij kunnen weten. Ja. Hè? Um, om al iets verder vooruit in de tijd te kijken uh, naar de sample die we hebben gebruikt in Invocation of Insanity op ons album Kantika Psychotica. Dat mm -hmm. is uh, de Indische filosoof, uh, of uh, de Indiaanse filosoof uh, Jiddu Krishnamurti. Mm -hmm. uh, met de uitspraak. Um, uh, nou ja, la laat ik het uh, maar gewoon in het Nederlands uh, vertalen... want ik kan het niet letterlijk woord op woord herhalen. <laughs> nee. Maar weet je wel, uh, je kan de dood niet kennen... omdat de dood buiten hetgene uh, ligt van alles wat wij weten. Ja. En zo is niks als filosofisch concept... Ook zo, weet je wel. Het overgrote merendeel van wat je kan weten, weet je niet. Nee, dus dat precies. niets is een goede bakermat eigenlijk ook om dingen voor jezelf langzamerhand meer los te laten. Mm -hmm. En eigenlijk ook iets meer vitaliteit in je eigen leven te introduceren. Zo, uh, zo heb ik dat een beetje benaderd. Oké, okay, oké. Okay. Uh, nou, mooi verwoord. Uh, hoe voelde het om die eerste EP af te ronden en uit te brengen? Was je tevreden met hoe het geworden is? Oh ja, zeker ja? wel. Ja, oh. ja, ja. Nog, steeds, uh, nog steeds enorm blij. Het is, uh, het, is een, het is een mooi eerste hoofdstuk van, uh, van onze nederige kliek. Yes. Ja. Uh, zijn er ook nog dingen op de, aan de EP waarop je nu zeg maar, met ervaring van de band anders terugkijkt? Of? Oh uh, ja. Uh, de, de EP was veel meer blokrifjes. Laat, ja? laat ik het zo maar zeggen. Okay. Het was meer echt elke Blokje hier, blokje daar, blokje daar, blokje daar. Nee. Zeg maar, uh, waar ik enorm blij mee ben... met uh, de muzikale ontwikkeling van de band... is dat het ook zo langzamerhand... ook steeds meer overwoekerd is geraakt... met, met allerlei andere soorten texturen, weet je wel. Okay. Dus ik was in elk geval wel blij... dat het niet meer uh, Lego blokje op Lego blokje op Lego nee. blokje was. Nee. Maar um, dus ook uiteindelijk uh, ook iets, iets, iets organischer, zeg maar. All right. Nou, dan uh, gaan we er nu naar luisteren. Dankjewel voor je uh, mooie uitleg. Uh, ja. Hier komt de track van de allereerste epistolem EP, dus uit 2018 geschreven en ingezongen door Thijs... toen het project dus nog solo was. Jullie gaan luisteren naar Codex of Nihil, of Nihil. En daarna gaan we luisteren naar een track van het debuutalbum... From the Dead Masters uit 2022. Opgenomen met de voltallige band. Tot zo. Zijn. naar Codex of Nihil, gevolgd door Panamonium Flux van mijn speciale gasten van vanavond de melodic death metal band Epistolum uit Leiden. Heren, nogmaals ontzettend tof uh, dat jullie hier zijn vanavond. Uh, we gaan het uh, nu hebben over het in 2022 verschenen debuutalbum... From the Dead Masters. Dat met de volledige band is opgenomen. Uh, en hoe de band uh, tot stand is gekomen. Uh, wanneer voelde je dat het tijd was om het, uh, ja, mensen om je heen te verzamelen... en van Epistleum een band te maken? Nou, het, het was eigenlijk gewoon het slijk der aarde... wat de coronacrisis met zich mee had gebracht. Ja. Uh, we hebben natuurlijk twee jaar bijna helemaal niks kunnen doen... Nee, qua, nee. qua repeteren, spelen ja. met disjews. Nou ja, dat was sowieso al een klein beetje aan het aflopen destijds. Ja. En, uh, maar ik had gewoon zoiets van, hey, de lockdown is voorbij. Uh, Rutte heeft weer groen licht gegeven voor, uh, voor Nederland. Ja. Dus toen dacht ik bij mezelf van, ja, nou wil ik echt wel met dat EP gewoon bam, band vormen. En ja. uh, zo is dat uh, toen gegaan. ja en, en hoe heb je de huidige bandleden gevonden? Ik heb uh, eerst uh, Jeroen gecontacteerd, onze leadgitarist. Uh, ik heb met hem samengespeeld in een uh, uh, uh, bandje, uh, coverbandje van de Leidse Biologenclub mm -hmm. uh, uh, Van de universiteit daar. Ja. En uh, met Justus had ik al samengespeeld uh, lang geleden... in een uh, Brutal Death Metal bandje met uh, de naam Contorted Mind. Ja. Um, Echt een, een hoogtechnisch bassist. Dus ik had gelijk al gewoon zoiets van, nou ja, ik heb uh, bijna alleen maar double leads in deze, deze muziek zetten. Dus ik had er ja. net zo goed een uh, hoogtechnische bassist daarbij inhuren. Dus ja. uh, die was er ook al vrij vroeg bij. Alright. Toen is uh, Ramon, uh, onze drummer, erbij gekomen uh, via Jeroen. Want Alright. Jeroen die heeft ook nog een poosje op de Metal Factory gezeten. Yeah. En uh, uh, toen is uh, Billy ter Horst, onze eerste ritmegitarist, uh, uh, erbij gekomen via Justus. En wat uh, okay. uh, was het om um, uh, van alleen schrijven op de, uh, en opnemen uh, samenwerken met de anderen te gaan? Uh, wat bracht dat extra in de muziek? Uh, enorm verfrissend. Ja? Uh, of of um, ja, meer verfrissing, laat ik dat zo maar zeggen. Als je toch met andere mensen in een, in een creatieve context samen gaat zitten... dan, dan zijn de ideeën vaker ook vers. Omdat ja. die ideeën die, die, die, uh, zijn als een biljartbal zeg maar, heen en weer gestuiterd... voordat ja. ze überhaupt uh, opgenomen zijn in een DAW. Dus uh, wat dat betreft, uh, testen meer inbrengen en testen uh, meer verschillende ideeën of, of, of uitgangspunten voor het schrijven van muziek. Ja. Testen, testen, testen, testen rijker de saus wordt, als Ja, het. Waar. Precies. Ja, en had je ook meteen al een visie voor de sound? Of uh, heeft dat zich ontwikkeld uh, toen de band compleet werd? Uh, nou ja, voor From the Dead Masters was ik sowieso al een poosje bezig met schrijven... voordat, uh, voordat uh, de jongens erbij kwamen. Okay. En uh, ik wilde eigenlijk destijds gewoon een uh, soort van uh, vervolg hebben... op hetgene wat ik toen met uh, het solo, uh, de solo-EP heb gedaan. Mm -hmm. Maar gewoon wel weer wat rauwer en weer wat meer... Uh, toch echt ook wat, wat meer een death metal sound... en ook wel een iets hardere theme. Uh, uh, hardere thema's met betrekking tot de uh, tot, uh, songteksten en dergelijke. Nee. Dus From the Dead Masters was voor mij ook een, een albumtitel wat voor mij ook echt uh, soort maar voelde als een soort van revolutie eigenlijk. Okay. En, uh, zodanig uh, hebben, hebben, we dan, uh, hebben we daar op die manier uh, alles van uitgewerkt. Oké, okay. en, en hoe verliep het schrijfproces voor het album? Ja, omdat ik natuurlijk al ietsjes meer ingenesteld uh, was, was in de sound... was het uh, mm -hmm. in elk geval een heel stuk uh, minder moeilijk... om uh, uh, de ideeën voor, voor, voor de nummers uh, rustig het uh, verloop te laten gaan. Ja. Dus danig dat er daadwerkelijk ook echt een full length uit kon komen rollen. Ja. Want als ik weer zeg maar een EP had moeten schrijven... waarbij ik het wiel opnieuw moest uitvinden... dat was natuurlijk hè, nog meer werk geweest. Ja. Um, het vetste om te doen is om eigenlijk gewoon... Dat zaadje te planten en dan gewoon te kijken hoe dat hele boompje verder gaat evolueren, zeg maar. Ja. Dus dat, en dat was mijn idee voor From the Dead Masters. Ook destijds okay. ja. gewoon hetzelfde, maar wel rauwer. met wat nieuwe dimensies eraan. Oké. Okay. En uh, wat was uh, de grootste uitdaging bij dit album? Oh, de grootste uitdaging ja. was uh, ook weer het, het opnemen van vocals. Uh, ja. dit, dit keer mocht ik het niet in een uh, studio context doen, maar gewoon nee. op mijn eigen slaapkamers. Okay. Dus toen had ik een, uh, een oude uh, microfoon uh, gekocht, ergens uh, 180 euro. Ja. Uh, Zo'n ding dat werkt op van toonkracht, echt. Uh, ja. Moeilijk but. Uh, Weet je wel, mijn speaker bijna een aantal keer geëxplodeerd, weet je wel. Mm -hmm. Want ja, je voert uh, toch ook weer tegenstroom in... op een ding wat al op stroom is aangesloten. Dus dat was af en toe even... Um, ja toch wel met knikkende knieën zitten zo van... Oh, heb ik mijn versterker nou uh, kapot gemaakt of niet? Maar uh, weet je uh, gelukkig was dat allemaal goed gekomen... en heeft Mooi. het uh, beste beestje nog een aantal jaren kunnen leven. Gelukkig maar. Ja. En, uh, ja, so, uh, Orion gaan we zo direct naar luisteren. Uh, je had ook uh, Thy Tide Spell Devastation uh, gekozen... maar daar komen we helaas niet aan toe vanavond. Uh, maar zijn die twee nummers ook representatief voor het album als geheel? Oh ja, zeker wel. Ja? Ja, ja, ja. Die Tide spell Devastation, eh, om, om mee te beginnen... is echt een nummer wat ook weer puur uh, tegen tegen uh, uh, goddelijkheide uh, aantrappen is, als het ware. Nee. Om, om, uh, en om eigenlijk, uh, zeg maar, uh, uh, uh, niet, alleen, nee, niet alleen voor, voor specifiek religieuze context of dergelijke, mm -hmm. maar bijvoorbeeld ook voor uh, mensen die um, dusdanig uh, met zichzelf in de knoop zitten, dat ze dat da daadwerkelijk ook iets van een godcomplex ontwikkelen. Mm -hmm. hè? En dan kom je weer op een soort van hè, die machtslust, die machtsobesitas. En ik vond uh, uh, dat tijd spel devastation ook wel heel goed uh, passen op het thema From the Dadmaus is. Ja. Uh, wat betreft Orion, het is uh, Orion was het eerste nummer wat we eigenlijk uh, schreven over mm -hmm. een soort van zelfverlogening. Mm -hmm. uh, Orion is natuurlijk uh, uh, uh, uh, het sterrenbeeld van de jager ja. en uh, het, het kwam ook een beetje voortvloeien uit mijn uh, uh, passie als kind in, in sterrenkunde. Mm -hmm. en, uh, en ook gewoon een beetje de, de, de, de kracht over de innerlijke strijder verliezen, zeg maar, als allegorie. Ja. Dat vond ik ook heel erg goed in het thema passen. Want uh, From the Dead Masters... geeft natuurlijk uh, een soort van indruk. Alsof we in een soort van dystopische wereld leven. En in heel veel opzichten leven we dat misschien uh, ook wel. Ja. Maar goed, daar, daar ga ik geen punt aan zagen. Dan, nee. Anders uh, als ik een revolutie wil starten, dan doe ik dat wel ergens anders. Dan doe ik dat wel thuis. All right. <laughs> um, dus dat, dankjewel. Ook okay. was Ryan mijn uh, introductie uh, oh. aan de band. Dat okay. is het uh, eerste nummer wat ik. Uh, Leren kennen. Dat zeg maar. ken. oh, ja. right. is <laughs> dus ook een favoriet van de band. Even tot slot. Ja, ja, ja. Dat Check was heren. voor mij wel inderdaad de eerste. Uh, waarvan ik dacht, dit, dit, dit is hem. Oh, zeg maar. ja. 15, 16e afgewisseld met 15, 16e maatsoorten. <laughs> ja. ja. We gaan er naar nou luisteren, want de tijd yes. dringt. helaas. Uh, dit weten we, gaan we alweer aan het einde van het eerste uur. Play it loud live. Het ZFM Zandvoort uh, met uh, Episulum. Tot zo. We gaan uh, straks hebben over het nieuwe album. Cantica Psychotica. Tot zo.